Mout met het nw De baas van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden... voor het annuleren van een groot aantal vluchten. Hij zei dat ze er een zootje van hebben gemaakt. Tot eind oktober schrapt Ryanair 40 tot 50 vluchten per dag. Volgens de luchtvaartmaatschappij komen de problemen... door een tekort aan beschikbare piloten. Oorzaak zal onder meer een achterstand... in het opnemen van vakantiedagen zijn. Irak gaat meer dan 1300 buitenlandse vrouwen en kinderen het land uitzetten. Het zijn leden van IS-gezinnen die waren achtergebleven in steden die zijn heroverd op IS. Hun mannen zijn gedood of gevlucht. De vrouwen en kinderen werden na de herovering naar een opvangkamp in Mosul gebracht. De meeste komen uit Turkije. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft flinke kritiek op de uitzetting... omdat familieleden van is strijders zelf nergens van worden beschuldigd. Orkaan Maria neemt op weg naar Sint Eustatius en Saba steeds verder een kracht toe. Het is er nu eentje van de derde categorie, maar wordt de komende 24 uur waarschijnlijk eentje van de vierde, met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan trekt volgens de verwachtingen ten zuiden van Saba en Eustatius langs. Het lijkt erop dat Sint Maarten alleen met regen te maken krijgt. Verslagen reacties na het besluit van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan... om direct het werk neer te leggen. Van der Laan heeft al een tijdje longkanker. In een open brief aan alle Amsterdammers laat hij weten dat hij is uitbehandeld. Zijn PVDA-partijgenoot Ascher is aangeslagen door het nieuws... en tegelijkertijd dankbaar voor wat Van der Laan heeft gedaan. Minister Plasterk twittert dat hij verdrietig is. Het weer vanavond geleidelijk droger en vannacht kan er mist ontstaan. Morgenochtend kan het nog lang mistig blijven... Later een afwisseling van zon en wolken, maar ook kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en iets warmer. En dit was het nos ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij Blariken 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Z Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu ZFM Cinema. sky cause you're a sky full of stars I'm gonna give you my heart cause you're a sky Why are we always stuck in running hard? Instigator You wanna play the game Take it or leave it That's her, that's her And I can't wait another minute I can't take the look she's given Your body rocking Keep me up all night One in a million My lucky strike. Got me so high Sounds like My lucky strike My lucky strike Your body rockin' Kick me up all night One in a million My lucky strike Stuck in her elevator She take me to the sky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 Met mij loop je geen gevaar, echt daar. Oh, ik hou het meer dan 100, ik hou het duizend op. Hoeveel wegen handen hebben, nooit moeten kruisen. Nu laat ik je nooit meer gaan, je weet ik ben de juiste. We kunnen we zo wat dingen doen, dus ik bij je luister. kom, ben je, kom niet doe ik hou je eraan duister. Baby, ik wil ik roepen, roep je luider.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 Vandaag dacht ik maar één ding: ik van gisteravond zijn. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl We said Marks en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 to me I'm the one